Mooi na van je. In welke barak zit hij? Aanwijzen, en meegaan. Die is hier niet meer. O! Je krijgt er nog zo een als je niet snel zegt in welke barak ze zit. Ik kan er ook niet helpen. Maar echt, die is hier niet meer. Waar is ze dan? Weet ik niet. Sta niet al lichaam, man. Ik lieg niet. Ik weet werkelijk niet waar ze is. Een half uur geleden, net voor we de lichten van jullie wagen zagen, is ze opgehaald door een zwarte politieauto. Waar kwam die wagen vandaan? Dan? Van het hoofdkwartier. We dachten, toen we jullie lichten zagen... dat zij het weer waren... dat ze iets vergeten waren. In welke richting wezen ze weg? Daar, bij het kruispunt links. Als ze daar rechts waren gegaan... dan zouden ze jullie recht in je armen zijn gereden. Toma, dat hebben we ze net gemist. Wat kan de politie met haar doen, Tonio? Politie? Dat is een lijfwacht van die oude wijven geweest. Die kunnen alles met haar doen. Alles. Onder andere haar als gijzelaar gebruiken. Wat! Neem commando over! Zaak hier afronden. Alle gevangenen vrijlaten en alle bewakers meenemen. In de bergen één voor één loslaten. En geen bloed als het niet nodig is. Kom op, Phil. Wat ga je doen? Scheuren. Je moet er niet een paar man meenemen. Geen tijd voor. Zij niet. Deze jeep is gebouwd voor zwarte reken. Nou, dat is maar goed ook. zeg je? Dat is maar goed ook, zei ik. Het wordt nog veel zwaarder. Hoezo? Ja, lacht maar af. We zitten zo op de hielen. Denk je? Ja, er hangt de stad op de weg. Ja, wat doe je nou? Ik, ik zie geen donder meer. Ik doe die licht aan. Wil jij als fietsschijf zijn voor die knapen? Wat zou jij doen? doen als je plotseling licht achter je zag? He? Om een hoek zilver gaan staan, maken we de weg af. Verwerende aanslag. Vijanden! Pa, pa, pa. Ja, je hebt gelijk. Ik... Zag je dat? Ja, achter lichten. Waarom minder je vaart? We blijven even achter, zagen Hoe ja. pakken we ze? Nou, verderop krijg je een paar haarspelbochten. Dan moeten ze even draaien. Wij niet, wij pakken die bochten niet. We gaan over een geitenpaardje dat die bochten afsnijdt. Hou je dat goed vast, maar dat het weggetje is goed stijl. En als dat lukt, hebben we ze achter ons, dan kunnen we ze opvangen. Dat is dat weggetje. Dan hou je vast nu, Die eruit. Ik eruit. Maar je baas, ze houden de assen niet, die breken staan! Nee, je gek? Wat gaat op ik? Kom op, maat. Pak dit geweer. Ik, ik kruip achter dat rotsblok daar. Ik kom maar zo de bocht om. Als ze die jeep midden op de weg zien, dan moeten ze hard remmen. Aha. Dan ga je meteen naar de rechter portier en stuur je chauffeur uit de wagen. Ik pak het linker portier. En uh, veel niet aarzelen, want het zijn beesten, ja, ja. van de lijfwacht. Die kennen ook geen granaten. Het is zij of wij. Begrepen? Begrepen. Nou, er het blok. En vlug. Oh Morgot! Morgot, Sirioza, remmen die. Morgot, Morgot! Vlug, straks. Ja. We zitten helemaal in de brand. Morgot, ah. Echt dat de niet open! Wacht even. Ga opzij! Je ja, licht is bij! Kijk de lantaarn zelf niet vast, houden. Ik heb geen handen vrij! Hier, eerst het portier! Ja. Ze zit aan deze kant, mooi! Mooi! A! Trek! Kom op, met z'n tweeën! Eén, twee! Mooi! Ah. Ah. Oh, jezus, is dood! Dat is niet waar, stomme hond, ze ademt! Ze is bewusteloos! Het lijkt niet zo ander. ze kan wel iets gebroken hebben! Die voorste stoel is half uit zijn rails geschoten door de klap! Klemt haar been af, zie je dat? Ah. Ah. Ze kreunt, ze kreunt Hoor je dat ze Ja, kreunt. we moeten iets hebben als hefboom om die stoel terug te brengen. Hier, neem een geweer. Ja, hier zo. Gaat het? Ja, we ja, zit in beweging? Als jij nou met één hand meetrekt. Dan... Ja, ja. zo ja. ja. Licht, hou die lamp goed. Blad niet zo, ik heb ook maar twee handen. Los! Maar voorzichtig. Ja, zo gaat ie goed. Verder op Eli. Voorzichtig, voorzichtig, Nee, niet hier. Komaan, kom aan. Ik zie bijna dingen. Kom achter die rotsblok. Leg dat daar, meneer Voorzichtig! Ik ja, haal die vent op de achterbank eruit. Ja, ja oké. Okay. We kijken eerst wat er met haar is. Ja. Goed. Moira. Moira. Moira, Moira, lief. Moira. Veel. Veel. Toch gekomen, Veel. Jero, wat dacht je? Niks. Met de godsdarm stil liggen, meid. Dan kan ik kijken wat er met je aan de hand is. Kijken. Je hebt de lamp meegelopen. Oh mijn god, jullie o. hebben een lelijke smak gemaakt. Ah. Ah. Sorry. Sorry, voorzichtig. Het oh. been ziet er niet best uit. Liever gezegd, het, het voelt raar aan gebroken. Ja, ik, ik ben er bang voor. Ook dat nog. Ja. Oh, We moeten hier zo gauw mogelijk wegvillen. We moeten weg. Ze wilden hem als lokka's gebruiken om jou te pakken te krijgen. Ja, dat dachten we al. Die oude wijven zijn goed kwaad op me, Moira. Ik heb ze behoorlijk tegen de schenen getrapt. Ah, ons dametje is weer bijna positiever. Wie is dat? Dat is Tonio, Moira. Zonder hem die was ik niet. Ik werd man. Laat maar zitten. Ik ben je ja Tonio. Ja, ja, ja. ja. Help oh. me We hadden twee wagens. Oh. ja. Heb je die anderen eruit? Gehoord? Ja, allebei. Ze waren met z'n tweeën. Waar zijn zijn nou, Bij ze de bewust zijn, denk ik. Denk je? Maar van één weet ik het zeker. Die andere is dood geloof ik. Stuur deze borst. Met hem heb ik de meeste moeite gehad om hem eruit te krijgen. Vergeef ze moeite. Weet je het zeker? Ah, zo zeker als wat. Ah, nou, dan niet hij worden. veel. heb je al gezegd dat het een kwestie was van zij of wij? En voor weekhartigheid hebben we nog geen tijd. Met die vakkenlasers kunnen ze ons tientallen kilometer verzien. We moeten hier zo snel mogelijk weg. Met de voet. En nou, wat dacht je dan? Of je op deze bus Met een been is gebroken. We zullen moeten dragen. Hoe ver is het? Ons eerste kamp is 50 kilometer verderop. 50 kilometer? Nou, ja, wacht even. Man. de kerel. Ah, valt best mee. Als je hoort dat hij wordt aangedaan, dan zou je ook zo... Weet ik, weet ik. Bij mijn bij mijn kamp zaten vrouwen die net als hij praten. Hij is toch maar mooi met me meegegaan om jou uit het kamp te halen. Hè? Ik heb hem verteld van het schip, van onze vracht. Ik ben er mijne verloren. Heb, heb jij er jou nog? zeker. Geef eens. Ja. Ah, dan moet je wel even de andere kant op kijken, Wil. Als ik jou zeg, dan mag je niet kijken. Heb je nog wel zo'n delicate plaats? Ah, Gaat je niks aan dat ik dat ding heb? Ik heb hem tenminste nog. Nou, kijk maar, hier is hij. Ah, zo, het was net op tijd. meneer was net aan het bijkomen. Waarom heb jij niet eerder geremd, Runt? Nu zitten we hier mooi in de rotzooi. Dat zou ik ook denken. Binnen het uur, gaan ah, ja, Nou, jij vergeet dat als ze ons pakken, dat zul jij niet overleven. Phil, Phil roep toch op. Tonyo, ik had gelijk. Moira heeft haar trap nog. Zullen we nu contact met het schip zoeken? Jij zou me altijd nog iets bewijzen, maat. Ja, oké. Okay. Ik doe dat nu. Alleen ik hoop dat op dit onzalige uur dat er iemand luistert. Hallo. Hallo Doc. Hallo. Ja, dit is Phil Brandt. Ben jij dat doc? Ja, het is dringend. Ja, haal hem uit zijn nest. Oké, oké, okay, okay met de jongens over Is het dringend? Oké, oké met de jongens over zee, wat dat tegenwoordig met de marine zit. Maak je toch niet zo kwaad om zo'n futiliteit? Futiliteit? Met, met, met, met wie zijn jullie in nou, Het gaat jou geen moer aan en ga ze een stap achteruit. Pas op, maar niet te veel, anders gaat dat ding in mijn hand blaffen. Hallo ja, dok, Ja, Doc, ja, hier ben ik, hallo. We zitten in een vernieling, Doc. Nu is het tijd om in te springen. En, Doc, breng een dokter mee. Moira heeft haar been gebroken. Ik ben dokter Phil. Ach, ja natuurlijk, ja, sorry, sorry. Breng een paar stevige, gewapende kerels mee als jullie hier ons komen halen. Hoeveel verdroren. Houd je ons opperzitter zelf bij jullie zitten, de komt uit de waar zitten we? Waar zitten we, godsam? De kaart. Oh, god, die in de, in de ziep natuurlijk verbrand. Ah, uh, dacht jij dat? Tonio heeft van zijn ouders geleerd om altijd zijn paparazzo onder zijn trui te dragen als hij ergens naartoe gaat. Zonder erbij te denken heb ik ook die kaart van jou bijt uit de jeepspring onder mijn trui geschoven. Automatisch gebouwd. Ja, Zoals je het aansteken van iemand anders in je zak steekt. Precies. Nee, niks, niks. Oog, ogenblik, dok, ogenblik. Geweldig, Tonio. Hier, pauw ja. open. Nou, waar zit hij? Nou, hier, hier is het kamp. Ja. En deze weg zijn we opgegaan. Ja. En we zitten ongeveer hier. ja. Ja. wil je dat ook, ja? Wat? Gewoon moet doen, Ja, ik hoor het. De helikopters van het schip. Ik ben bang van niet, omdat de richting van de stad. Oh, het leger? De vijand? Ah, ja, oh. wat ik dacht. Ze zijn ongerust over het wegblijven van die twee die Mora moesten halen. We kunnen die man als gijzelaar gebruiken. Ah, maar je weet niet hoe die lijfwacht van die oude wijven is. Die tellen hun mannetjes niet. Ze de boel opblazen, dan gaan er een paar meter lucht in, dan aanzetten ze geen moment. Nee, we kunnen die knaap beter een kogel geven dan hebben we een last minder. Hoe lang is het eigenlijk geleden dat jij je vriendjes opriep? Oh, al bijna een uur. Binnen een uur, zei die man op de radio. Ja, theoretisch zouden ze hier al moeten zijn. Zouden de helikopters al moeten horen. Tenminste, als ze de weg veilig vinden, als ze geen andere moeilijkheden tegenkomen. Het zijn er vijf. Vijf truiks vol soldaten. Wat doen we daartegen met twee geweren? S ze stoppen. Hier, onderaan de berg. Ze staan nu bij de verkoolde resten van de jeep, hadden hoog moeten klimmen, Tonio. Ja, we hebben ons best gedaan, maat. De moor, op je rug kun je moeilijk zo'n berg oprennen, hè? Yes, sorry. Voel je, Moor? Gaat wel. Ze verspreiden zich, maat. Stom om de lichten van de wagens aan te laten. Huh. Had ik helemaal niet gezegd, ze doen ze uit. Alsof, alsof ze me gehoord hebben. Wat doe je nou? Onze enige hoop zijn die helikopters van jouw vriend op het schip. We kunnen niet lang weerstand bieden aan die bende die de berg opkomt. Neem aan dat in elke wagen zo'n twintig man zitten. Dan staan we met twee geweren tegenover een macht van honderd van man. Onze enige redding is dat we tijd winnen. Met een beetje geluk... Denk eens dat Mora bevrijd is door een groep, guerrilleros. Had dan ook meer mannen meegenomen? er niet. en een meter verderop tot in de volgende bocht. En los van daar een schot. Oké? Oké. Toma, ze wou weer in de gaten. Dat is nog logisch? Door dat schot van jou weten ze precies waar je... Kop zijn... dicht! Anders overvalt de dagje. Nou, je ligt nodig het karaktisch. Het begint dan lichter worden. Ja, maar te langzaam. We moeten hier als een bliksem weg. Zo grob komen, langs weg daar. Dan kunnen ze ons duiven wegschieten. Waar kunnen we heen? Tegen die rots op. Stom maar plat liggen. Dat was bijna raak zeg. Ja, ze zien ons beter tegen de lucht dan wij hun tegen de rotsen. Daar op plat blijven. Ja, en wachten tot ze hier bij ons zijn. Weet je eens beter. Jullie zijn verkocht. Als je die gora bek van je nog één keer over dan rammel ik je elkaar. Kijk, kijk, dan kruipen ze kruipen weer omhoog. Ik zie ze. Zo. Die eerste zal nooit meer klimmen. Ik begin ze nu toch beter te zien. We schieten onze leeg. Om de donder niet. Zuinig met munitie is me altijd geleerd. Kom op! Kom op! Ze zijn bij met z'n tweeën! Eén van de studio! Ze verwachten helpen! Zo, glijpert. Daar Dan zitten we pas goed in de boot. Zie je nou wie je vijanden zijn, maat? Je bent had moed veel. Dat moet je hem nageven. Als je dat nou moed moet noemen? Ik denk eerder aan fanatisme. Blinde volk. Ja, wat lijken jullie uit te kletsen. Terwijl er honderd van die fanatiekelingen naar ons toe klimmen. We moeten hier weg. Ja, maar mooi aan. Maar... Met mora. Ze richten steeds beter. Ja, daarom. Hoe voel je je me? Rot. Ja, ik ook. Ik voel me schuldig. Ja, mijn gat. Wat zeggen jullie toch voor een stelletje stomme? We moeten hier weg. Maat, kom op. Geweer in de linkerhand geeft mij een rechter. Ja, en dan Stoeltje maken van Mora Mijn god oh. daar moet ik de oorlog mee winnen Morgen ga staan Ja Blijf gebukt. Of één kogel door je kop Zo voorzichtig tussen ons in Zitten Goed zo Gaat dat? Oh de been Ja Bijten maat Bijten maar Blijven ze nou Hé Toch zijn toch dat ze binnen is Waar ademan Die zal je nodig hebben Hoe Horen jullie ook iets? Ja Ja daar zijn ze Waar? Ja ik zie ze Drie stippen daar Laag Erg laag oh. Ja ja, ik zie ze nu ook. Ze komen recht op ons af. We moeten ze Eeuw. teken geven. Ze waarschuwen dat hij luid naar beneden klaar zit om ze neer te knallen. Morgen hou mijn geweer vast. Ja. Heb je alles geschoten? Ja. Nou, knal dan af en toe naar beneden. Dat geeft niet wat je raakt. Als ik kop maar naar beneden houden, hou ze onder vuur. En Phil, kom op. Alles wat branden wil. Begrepen? Denk kan de terugslag van het geweer, Moor? Ja, ja, weet, weet ik, weet ik. maak je geen zorgen. Goed zo. Oh, schiet op, Dok. Schiet op, Dok. Oh. Nog genoeg? Blijf dat pas. Stikken uit! Ja maar mee, ik heb niks, ik het ook nog niet. Oh, Hier, rustig best. Kijk mee Als de plant, nog meer oud. Had je je kop maar iets moeten uitsteken? je dat? Ja, het godhout wil niet branden! Nat van de douw! Ja! Het gaat! Het gaat, ja! Het komt, het komt! Even knallen, Mora! Blijf schieten! Weet dat we zonder schadrouwen opmiddels het de vliegtuig hebben kunnen doen? Ik heb geen me patronen meer! Ah, verdomme. Hallo Dok! Hier zijn we! Dames en heren, Moira, Phil en Tonio hebben ons heel wat verteld. Jullie hebben wel wat meegemaakt, Moira en Phil. Ja, of het allemaal even verantwoord was, daar zullen we het nou niet over hebben. Ik wil nu graag eens proberen om alles wat jullie verteld hebben op een rijtje te zetten. De voorgeschiedenis, onbekend land, midden in de oceaan, waar alsmaar topmensen uit onze wereld naar ontvoerd worden. Die voorgeschiedenis, die ken ik. Die heeft dokter Canueme in Londen uitvoerig geschetst. ...trouwens, anders hadden jullie nu niet aan boord van dit Britse vliegdekschip gezeten. Ja. <laughs> U kunt zich niet voorstellen, meneer Barrows, dat we zeer dankbaar zijn voor uw hulp. Nou en of. Dat kun je wel zeggen, maat. Goed, goed, goed, goed. Bedankt, dokter Canuema. Die wist me te overreden om dit vliegdekschip ter beschikking te stellen. Maar nou de zaken. Jullie hebben een beeld geschetst van een land waar merkwaardige dingen gebeuren. Oh, een typisch Brits understatement. Wat zegt hij? Uh, laat maar niet belangrijk. Als ik jullie verhalen allemaal goed begrepen heb, dan heerst er in dat land een dictatuur uitgeoefend door vrouwen. Ja. en een terreur van zeven allerlei. Antonio, laat meneer Barrows eerst een verhaal afmaken. Ah. Graag ja, dank u. Een merkwaardige dictatuur in een merkwaardig land waar wij nu pas iets over te weten komen. Dat land is en blijkbaar al duizend jaren verborgen gebleven voor de rest van de wereld. Het heeft weinig zin om nu te filosoferen over het hoe en waarom. Hoewel, wat dat laatste betreft, ik me nu, naar jullie verhalen, kan voorstellen, waarom die oude dames liever geen opening van zaken geven. Wat mij het meest trof in jullie verhalen is, dat in dat land de ergste vorm van racisme heerst. Mm -hmm. Te vergelijken met toestanden in de Tweede Wereldoorlog. ...tevens een brede vorm van onderdrukking uitgeoefend door vrouwen... ...die blijkbaar geen middel schuwen om hun macht uit te oefenen. Ja, wat een strook. Uh, wat mij ook treft, is dat al tientallen jaren mensen in dat land... ...het toch aandurven tegen die terreur in opstand te komen. Als u zo door blijft praten, dan zal het niet lang meer duren. Ja, Antonio bedoelt dat er zo snel mogelijk iets gebeuren moet om zijn mensen te redden. Ik begrijp donders goed wat jullie willen. Ik hoop echter dat jullie open grip op kunnen brengen voor mijn positie. Ik ben ervan overtuigd dat Hare Majesteit in Londen en in eerste instantie onze prime minister zeer geïnteresseerd zullen zijn in onze relatie over het zesde continent. En dat ze de nodige stappen... Perros! Wat zullen... is er, dok? En hemel, Perros, ik herken je niet meer. Je zwetst. Hare Majesteit, prime minister. Je draait om de brei heen. Wat Tony, wat de anderen steeds duidelijk proberen te maken, is dat er nu iets moet gebeuren. Nu bezitten we nog het element verrassing. Als hoofd van de Britse geheime dienst moet je in zo'n situatie toch wegen kunnen vinden... om alert te reageren, om snel te handelen. Waarde vriend, je beseft niet wat je me vraagt. Niets meer of minder dan directe inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van een ander land. En hebben jullie Britten dat nog nooit eerder gedaan dan? Ja, ik dacht ook dat zoiets normaal werk is voor geheime diensten. De Russen en de Amerikanen bieden ook... Dat regelmatig doen om de boel naar hun hand te zetten. Meneer Barrows, als wij u kunnen bewijzen dat het zesde continent Snow de plannen koestelt tegenover de rest van de wereld, durft u dan snel te handelen? Dat is recht voor de borst, juffrouw Moira. Als u mij dat overtuigend kunt bewijzen, dan ben ik bereid bepaalde stappen in overweging te nemen. Dan moet u met ons mee gaan naar mijn land. Naar het Adelaarnest van de Oude, hè, Ja, Daar ligt het antwoord. Het bewijs bij die oude. Mevrouw, ja. Donio's land is een mooi land, meneer Barrows. Met grote, prachtige mogelijkheden. Die komen er nooit uit zolang daar een hele kleine klik terreur uit opent. En of dat nou een stelletje kwijlende oude wijven zijn of... Ja, goed zo, mooi. Of dat nou goed. een stelletje oude wijven zijn of oude kerels, dat doet niet ter zake. Belangrijk is dat er een einde komt aan de terreur. Zodat dat rijke land zich ontwikkelen kan ten gunste van de hele bevolking. Ja, bravo. Hou op, hou op, Donio. Bravo. Ik heb de mannen van de inlichtingendienst altijd zeer bewonderd. Oh ja? Ja, omdat ze onder alle omstandigheden hun hoofd koel houden. Omdat ze op bepaalde moeilijke zaken durven te reageren. Direct, bekwaam, nuchter. Zelfs tegen hun eigen superieuren in. U leest te veel spannende boekjes, Ik maar, lees hè? nauwelijks. Nee, Doc heeft mij heel veel over u verteld, meneer Burroughs. Ook over uw vriendschap in de tijd dat u beiden het Midden-Oosten vocht. Ik kan me eenvoudig niet voorstellen dat u in deze situatie een beslissing uit de weg gaat. Dat u een onderdrukt volk, de werkelijke, de oorspronkelijke bewoners van het land aan hun lot overlaat. Dat u het toelaat dat een minderheid, de meerderheid koeieneert. Een minderheid die niet het recht heeft anderen te terroriseren. Ah, wat kun jij dat toch goed zeggen, Mora? Stil, Tonio. Mag ja, ik niks zeggen? Natuurlijk wel, maar je hoeft niet telkens commentaar op mij te nemen. Ik meen wat ik zeg. Jij begrijpt de situatie in mijn land. Jij kunt dat beter onder woorden brengen dan ik. Dat vind ik prachtig. Ik kan alleen maar schieten, vechten. Soms is dat belangrijk, soms is dat goed. Maar vaker is het goed om iets, iets duidelijk te kunnen zeggen. Je bent nu heel duidelijk. Ja, nou, veel stil. Ik ben nog niet uitgepraat. Je hebt mij verteld, die dacht dat we in mijn op de nacht zaten te wachten, dat het grootste probleem in jullie wereld het energieprobleem is. Klopt, ja. klopt. De olie raakt op, atoomenergie houdt zijn onveilige kanten, de steenkool kan ons niet voldoende geven en andere alternatieven komen niet van de grond van geld. Ja. Als ik jullie nou verklap... dat de oplossing voor je energieprobleem... waarschijnlijk in mijn land op... wat jullie dan noemen het zesde continent... te vinden is. Wat zou u dan zeggen, meneer Barrows? En als u die oplossing nou vindt, meneer Barrows, zouden uw koningin en uw... Hoe heet die de... Prime Minister. Ja, dat wou ik zeggen. Zouden die dan kwaad op u zijn? Uh, nou, nee. Als dat werkelijk zo zou zijn... denk ik het niet. Ah. Ik heb de geschiedenis van mijn volk... heel precies nagelezen... We hadden een hoge beschaving. Lang, heel lang geleden al. We hadden verlichting, centrale verwarming, machines, voertuigen, zelfs vliegtuigen. Wij gebruikten geen olie, geen steenkool, geen atoomenergie. Wij gebruikten iets anders. Wat dan? Wat dan? Ja, wat dan? Hoog in de bergen staat het schrijn van mijn volk. Wat is dat? Je spreekt het woord uit alsof het iets heiligs is. Dat is het ook. Het wordt bewaakt door zeer bijzondere mensen. Militair. Uh... Speciale vrouwen. Monniken. Ja, juist, ja, door monniken. Bij ons zeggen ze dat het schrijn het antwoord is op alle vragen. De oplossing geeft van alle problemen. Hoe luidt dat antwoord? Dat weet niemand. Nee, niemand weet dat. Maar het zou wel eens het antwoord kunnen zijn op jullie energievraagstuk. Niemand weet het? Nee. Dus het zou het ook wel eens niet kunnen zijn. Mm. Dat kan. Als we uh, niets vragen, dan krijgen we ook geen antwoord. Ik bedoel, als we niet naar het schrijn toe gaan, dan zullen we het ook nooit te weten komen. Het risico, meneer Barrows. Als u mij helpt de tyrannie van die oude wijven te breken... als u mij helpt de ondergang van mijn guerrilleros, van mijn volk te verhinderen... beloof ik u dat ik u naar het schrijn zal brengen. Beloof ik dat ik jullie de inhoud van het schrijn zal openbaren. Velds! Velds! Velds, hier. Barros. Ja meneer. We varen nog steeds in oostelijke richting Vels. Richting Good Old England. Correct meneer. Laat het schip dan rechts omkeerd maken. Pardon meneer? Rechts omkeerd Vels. Terug naar het zesde continent. <middels> is onze afstand tot dat zesde continent zelfs? 500 mijl, meneer Barrows. En wat is de actieradius van onze helikopters? 500. Dat betekent dat we over een uur of vier op kunnen stijgen? Uh, zeg maar drie uur, meneer Barrows. We lopen met dit schip iets meer dan 50 knopen als we op volle kracht varen. Dat is niet gek. Waarom kijk je zo het stuursveld? Hm. Nou, daar ben ik me niet bewust, meneer Barrows. Ik begrijp, beste kerel, dat het je moeilijk valt om van mij orders te krijgen. Heb geduld, man. Eén deze dagen zal ik het je allemaal uitleggen. Akkoord, meneer Barrows. Radar aan brug. Radar aan brug. Brug hier, ik luister. Contact op 255, commandant. Afstand 5000 stationair. Wat is het radar? Het ziet eruit als een duikboot, commandant. Op 5000? Hm, dan moet hij in het vizier zijn. Dank je, radar. Uitkijk voor, kom in. Uitkijk voor, commandant. Zeg hier, Of zit je te slapen. Raad hem wel, duikboot aan oppervlakte op 5000, pal voor je neus! Sorry, commandant. Klopt, ik zie hem. Wat? Duikboot. Donkergrijs. Geen bijzondere kenmerken. Geen vlag. Een oudje, commandant. Wat bedoel je? Eentje uit een boek over de laatste oorlog. Tenminste, zo ziet hij eruit. Het type. Dank je. Het is geen rus. Kennen de posities van alle Russische duikboten. Zeg, zou die boot afkomstig kunnen zijn van het zesde continent? Zou er daar ook al vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog? Dat zou best eens kunnen, Vult. Dan zou dat ding wel eens minder vriendelijke bedoelingen kunnen hebben. Mm -hmm. Bedoelt u dat hij ons zou kunnen aanvallen? Ja, dat bedoel ik. Huizen, Ik geef het zijn alle hands, meneer Brent. Dat betekent dat iedereen zijn posities in gaat nemen. Dan zijn we op alles voorbereid. Dat kan wel eens heel verstandig zijn, Velds. Ik zie hem. Waar? Daar! Kijk tussen die voormast ja. en de stijl van het hek door. Gebruik u mijn kijken maar, meneer Barrocks. Dank je. Ja. Ja, ik heb hem. De uitkijk heeft gelijk. Het is een type uit de Tweede Wereldoorlog. Er staan drie mannen in de toren. Hé, nee. nu zijn ze weg. Hij duikt. Uitkijk aan brug. Duik voor, duikt. Dank je, uitkijk. Brug aan radar. Kom in. Radar aan brug. Afstand 4800, verkleinend, commandant. Hij komt op ons af. Uitkijk aan brug, uitkijk aan brug. Brug hier, kom in. Twee bellenbanen. De schut heeft torpedo's gelanceerd. Grapjas. Koers 262, stuur 262, commandant. Kun je die dingen ontwijken, Velds? Proberen. Kans is klein, dit schip is te groot om snel te manoeuvreren. En normaal heeft die knaap geen schijn van kantenmond vanuit zo'n scherp hoek te raken. Maar een vliegtuigschip is natuurlijk om grote schijven op te schieten. En dan, hij zit maar op een kleine 5000 meter. Je kunt de baan nu duidelijk zien. Daar, zie je, ze komen recht op ons af. En wat gebeurt er als ze ons raken? Het zal een flinke klap geven. Maar is nog geen reden voor paniek. Er is meer nodig om dit schip te kelderen. <middels> attentie, attentie, dit is de commandant. Alarm situatie A. Schade melden. Eerste en tweede escade. dieptebommen. Aanvallen. Geschikt voor, eerste linie. Laden. Mijn complimenten, kapitein. Een goed gevecht. Dank u. Een cognac, om van de schrik te bekomen? Graag. Alsjeblieft. Dank u. Proost. Proost. Op uw schip. Dank u. Het was een goed schip. Gelukkig is het allemaal nog goed afgelopen. U had natuurlijk geen schijn van kans met uw verouderde duikboot tegen onze moderne bewapening. Dat wist ik. Maar ik had mijn orders. En orders zijn orders. Wanneer heb ik dat meer gehoord? Bitte? Een, een goede cognac, Vindt u niet? Zeer goed, ja. Meneer Barrows? Ik wil bij De commandant vraagt of u meteen aan dek wilt komen. We hebben duidelijk een manning van de duikboot. Er is iets geks met ze aan de hand. Oké. Okay. Hou jij een oogje op en neer hier. Doe ik. Doc, hallo Phil. Hallo, Berroos. Hallo, Perry. Veld zei dat ik jullie hier in de bibliotheek kon vinden. Hij heeft me net de, de bemanning van de duikboot laten zien. Hebben jullie die lui ook al bekeken, hè? Jazeker. stel, hè? Moedig, gedisciplineerd. Is dat het enige wat je hebt opgemerkt, Berroos? <hij hij hij> nee, Doc. Ik heb natuurlijk ook gezien dat ze allemaal hetzelfde zijn. Dat ze als twee druppels water op hun commandant lijken. Tot in het kleinste detail. Met het... Dat schijnt u allen minder te verbazen dan mij. Ik dat bedoel... heb je goed opgemerkt, Vels. Het verbaast ons nauwelijks... ...omdat we iets dergelijks verwacht hebben. Ik bedoel... Ach, nou ja... ...waarom maken we het eigenlijk zo ingewikkeld? Het is nu zaak om je alles te vertellen wat we weten, Vels. Dan zul jij die zaak ook beter begrijpen. kan u aan u de eer. Uh, aan mij wat? Wat bedoel je, Berry? Als u dat boek even weg wilt leggen... ...zou u dan zo vriendelijk willen zijn... ...om Vels een en ander te vertellen. Uh, wat vertellen... Uh, sorry, ik, ik ben er even niet bij. Dat merkte ik, ja. Nou, gaat u maar rustig door met uh, zoeken, dokter. Ik, ik zal het ook doen. Waar zoek je naar, dok? Dat zal ik je zo vertellen, als ik het gevonden heb. Heren, heren, mag ik opmerken dat u verre van duidelijk voor mij bent? Uh, daar kan ik in komen, commandant. Uh, kan ik de heer Phelps volledig inlichten, meneer Barrows? Volledig, veel. Goed, wel, meneer Phelps. Eens kijken, waar zal ik beginnen? Uh, er is een zekere professor Hawks. Uh -huh. Die is aan het experimenteren op het gebied van klonen. Weet u wat dat is? Klo nee, nee, nee, geen flouwbbernel, nee. Uh, heeft het iets met oorlogvoering te maken? Ja en nee. Niemand kan u dat kwalijk nemen dat u daar nooit van gehoord hebt, meneer Vels. Ter zake veel. Ja, goed, wel. Uh, klonen is dat iemand een klein stukje van zijn lichaam afstaat... waar professor Hawks dan kopieën van kan maken. Uh, professor Hawks is met zijn proeven ver Velds... dat Hup. hij uit een bepaald weefsel van een bepaald wezen... Hup. dat wezen na kan maken. Opnieuw bouwen. Als hij een stukje van jouw lichaam heeft... een minien stukje vlees uit je dij bijvoorbeeld, of uit je arm dan kan hij daaruit een levend wezen construeren... dat alle uiterlijke kenmerken van jou heeft. Precies. Nou, hij is op het zesde continent. Hij werkt daar, krijgt daar zelfs alle faciliteiten... om zijn experimenten op grote schaal uit te voeren. Hij heeft bijvoorbeeld een stukje uit mijn arm genomen... en is nu bezig om een heel leger Phil Brands te maken... te, te, te construeren. Uh, uh, allemaal mensen, uh, wezens die, die op jou lijken. Als twee druppels water. Hij heeft dus een stukje van die duikbootcommandant genomen... en daar een hele bemanning van geconstrueerd. Je hebt het door, Phelps... Zo is het. Mijn God. Zeg dat wel. Dat, dat, dat, dat kan waanzinnig. Ik bedoel... We het, weten precies wat je bedoelt, Phelps. Wij hadden precies dezelfde reactie, dezelfde gedachte... ...toen wij voor het eerst met deze zaak werden geconfronteerd. Het gaat nog verder, heren. Heb je het gevonden, Doc? Ja. Zoals ik al zei, het gaat nog verder. Hawks is nu blijkbaar in staat om mensen te creëren met een stukje doodlichaam. Wat? Vanaf het moment dat ik die duikbootkapitein voor het eerst zag... ...heb ik me afgevraagd... ...waar ik ook eerder had gezien. En? Ik heb hier het boek Oorlog ter Zee 3945. Tussen twee haakjes uh, mijn complimenten voor deze bibliotheek, commandant. Keurig. En de grootste vijand op een oorlogsbodem is de verveling, dokter. En uh, die kun je bestrijden met een behoorlijke bibliotheek, hè? Vandaar. Ja, uh, wat heb je nou gevonden, dok? Heren, kijk eens naar deze foto. Hm? Ja, dat is hem. Geen twijfel mogelijk. Wie is het, dok? Priem, de legendarische Duitse duikbootbevelhebber. Is die dood? Allang. Nou, dat hoeft niet, hè. Iedereen weet hoeveel van die jongens ontkomen zijn en ergens rustig verder leven. Ga eens in Brazilië kijken. Dan struikel je over de ex-Nazis. Je bedoelt veel dat Hawks een stukje weefsel van een nog levende priem heeft gehad om mee te experimenteren. Mm -hmm. hm. Nou, dat geloof ik niet. Daar is het exemplaar... Ja, neem me niet kwalijk mensen. Daar is het exemplaar dat wij gevangen hebben te jong voor. Hox heeft dus de stoffelijke resten van de echte priem gebruikt om... Kan maar... niet anders. Ongelooflijk. Stel dat hij op die manier gevechtsvliegers maakt... ...naar model van een van die legendarische piloten uit de laatste oorlog. Dat hij een leger maakt van allemaal rommels... ...onder leiding van een maarschalk rommel. Of Monty's onder bevel van Montgomery. Of tankbataljons onder aanvoering van petten. Zo'n leger loopt de rest van de wereld in een mun van tijd onder de voet. Tenminste, als ze deugdelijke wapens in handen krijgen... Nou, die zijn overal te koop en aan geld hebben ze op het zesde continent totaal geen gebrek. Er is voorlopig één troost. Het gebruik van de moderne wapens van tegenwoordig vereist zoveel specialistische kennis dat Maar nou, die kennis krijgen ze door al die wetenschaplui die ze kidnappen. Hoeveel zijn er nou al niet verdwenen de laatste tijd? Zou het niet nuttig kunnen zijn om die meneer prim uit te horen... hoeveel hij van moderne oorlogvoeding voeding Een uitstekend nou, idee, Phelps. Geloof alleen niet dat we daar erg ver mee komen. In de eerste plaats zou hij geen goed officier zijn als hij zich zomaar liet uithoren... En in de tweede plaats denk ik dat hij weinig van moderne oorlogsvoering weet. Omdat hij anders niet met zo'n aftandse duikboot de aanval op ons geopend zou hebben. Maar die knapen zijn tot alles in staat. Ja, orders zijn orders, zei hij. Dat betekent dat degene of diegene die hem die orders hebben gegeven... ...weinig of niets van de huidige bewapening afweten. Nog niet. Maar we weten niet hoe ver professor Hawkes met zijn experimenten is. Misschien is hij al veel verder dan wij vermoeden kan je al veel meer dan wij denken. Hoe ver zijn we nog van het zesde continent af, Phelps? Nog te ver om die helikopters te laten opstijgen. De tijd dringt. Veel heeft gelijk, mensen. We kunnen de vliegtuigen op afsturen. Zou je zo vriendelijk willen zijn, Phelps om wat vliegtuigens klaar te maken? Ja, dat zijn ze of... altijd, meneer Barroos. En een compagnie parachutisten. En drie uitrustingen. Eén voor Veel, één voor Tonio. En ja, waar zit hij toch? Die zit beneden bij Moira. Oh, hoe is het ermee? Het been is gezet. Ik heb haar wat tegen de pijn gegeven. Volgens mij slaapt ze nu. Tonio is niet van haar weg te slaan. Maar hij is er zelf ook niet al te best aan toe. Wat heeft hij dan? Hij kan niet zo goed tegen de zee. Het is een beetje Heer en heren, mag ik u erop wijzen dat we afdwalen? Je hebt alweer gelijk, Vels. Ik zei dus drie shoots extra: Eén voor Phil, één voor Tonio, ziek of niet ziek, hij zal mee moeten. En één voor mij. Ik dacht dat uw dokter nou niet direct staat te springen. Om te springen? Goed gedacht, Barrows. Op mijn leeftijd moet je weten wat wel en wat niet kan. Heeft u wel eens gesprongen, meneer Brandt? Uh, nee, nooit. Eén keer moet de eerste keer zijn veel. Valt best mee. Ja. ja, dat verbaast me niet.